Freddy van Twijn met het NOS-journaal. Het Nederlandse reisadvies voor Sri Lanka is versoepeld van oranje naar geel. Daarmee is het advies terug op het niveau van voor de aanslagen van Pasen. Op 21 april kwamen bij een serie bomaanslagen op vier hotels en drie kerken zeker 250 mensen om het leven. Daarna was het Nederlandse reisadvies aangescherpt. De aanslagen worden toegeschreven aan twee islamitische splintergroeperingen die zijn verbonden aan IS. Een Italiaanse rechtbank heeft het beslag op de Sea-Watch 3 opgeheven. De Italiaanse politie legde beslag op het schip nadat het zondag tientallen migranten aan land had gezet tegen richtlijnen van de Italiaanse regering in. De kapitein vond dat er sprake was van een noodsituatie omdat de migranten die hij op zee had opgepikt er fysiek en mentaal slecht aan toe waren. De kapitein van het cruiseschip dat woensdag betrokken was bij een dodelijke aanvaring met een kleinere toeristenboot op de Donau, blijft een maand in voorarrest. Door de aanvaring zonk de boot met 35 opvarenden. Zeven mensen kwamen om het leven, zeven mensen werden gered en 21 mensen worden nog vermist. Op het vrouwentoernooi van Roland Garros is opnieuw een grote naam uitgeschakeld. Eerder viel de nummer 1 van de wereld, Naomi Osaka, af... en nu is 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams... in de derde ronde verslagen door een Amerikaanse van 20 jaar, Sophia Kenen. Kenen was een paar keer door een deel van het publiek uitgefloten... omdat ze een paar keer een beslissing van de lijnrechter aanvocht... En het Nederlands elftal heeft in Eindhoven met 3-0 gewonnen van Australië. De doelpunten waren van Van der Sande, Midema en nogmaals Van der Sande. De vriendschappelijke wedstrijd was de laatste voor de eerste groepwedstrijd op het WKV-voetbal over tien dagen. Er zijn wel zorgen om verdedigster Kika van Es. Zij liep een polsblessure op. Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen is van 7 juni tot en met 7 juli in Frankrijk. Het weer.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 Radio. Sí, tú, te estoy hablando a ti ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú, te estoy viendo Me parece que puedes tirar unos pasos ahí Y tú y yo posiblemente podemos bailar Vaya, sí me gusta Muéstrame, ¿cómo tú te llamas? Radio. Radio. time